Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam maken ze zich op voor de nationale herdenking slavernijverleden. Die begint daar over twee uur in het Oosterpark. Rond deze tijd trekken mensen daar naartoe in een mars vanaf het Amstelstation. Verslaggever Vincent van Rijn loopt mee. Omheen veel mensen in kleurige, traditionele Surinaamse kleding. Ik zie veel grote, wijde rokken, koto's genoemd. Ook wel deelnemers met modernere stijlen. En je hoort misschien wel de drumband aan het begin van de stoet... die een half uurtje geleden vertrok vanaf station Amsterdam-Amstel... en nu op weg is naar het Oosterpark, naar de herdenking. De slavernij in Suriname en op de Antillen werd 151 jaar geleden formeel afgeschaft. Mensen op straat nafluiten tegen ze sissen of andere vormen van straatintimidatie zijn vanaf nu verboden. In Rotterdam, Utrecht en Arnhem begint een proef om dergelijke straatintimidatie aan te pakken. In de steden gaan speciaal opgeleide boa's de straat op om undercover ongewenst gedrag waar te nemen en op te treden. Een meevaller voor de Nederlandse hardlopers van de 4x100 meter estafetteploeg. Ze hadden zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, maar mogen toch hun koffers gaan pakken. De vier vielen buiten de boot omdat Botswana net een snellere tijd had gelopen. Maar de hele race is ongeldig verklaard omdat er een niet goedgekeurd startpistool was gebruikt. De tijd van Botswana telt dus niet en dus mogen de Nederlandse lopers toch naar Parijs. De eerste orkaan van het jaar raast nu al in het Caribisch gebied. Het water in de oceaan is veel warmer dan normaal, waardoor de storm makkelijk kon uitgroeien tot een orkaan. Maar er is nog een andere reden, volgen ze deze weerexpert. Een andere grote factor is het feit dat we nu richting een La Niña-achtig klimaat trekken. En La Niña zorgt juist voor dat orkanen makkelijker kunnen vormen boven de Atlantische Oceaan.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 Verleggend, Optimaal C Fm skin as rich as the starlit night. You're with the rebellion. You're with the rebellion.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 Eigenlijk, ja. tenminste, de laatste reguliere uitzending. Ja. natuurlijk nog de uitzending op 29 juli. Ja, That precies. Is the pride. The pride -uitzending. Uh, the de Pride-uitzending. De, op locatie, ja. bij station. Dus uh, mensen, als jullie voor het laatst ons willen zien, Jan, ja. uh, kan dat daar? Dan kan dat daar nog. worden. Ja. Ja. voor de rest ja. lopen we nog in het wild rond. hoor. Dus ja, dat ja. wel, ja. Maar, ja maar niet achter de microfoon. Ja. Nee, nee en, en als we het hebben over laatste, nou ja, voor de luisteraars die zeg maar elke. Maand luisteren. Um, het betreft dan zeg maar de vorm zoals die nu is, want ja. uh, we gaan dat straks verderop in het uh, programma over hebben. Uh, maar voor jou en voor mij ja. is het dan uh, is het klaar. Ja. Ja. Uh, ja. Gaan wij naar ja. vier jaar? Ja. Ja. Ja. ja, gaan we dat stokje gaan we overgeven. Ja, dus, uh, ja. Ja. dus uh, het is ook goed. Is goed zo. Ja. Zeker. Ja, vind ik ja, wel. ja precies. Ja. Uh, nou, dus we gaan gewoon uh, lekker doen, alsof het een reguliere uitzending is, want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 omdat zeg maar, na de afschaffing van de slavernij de werknemers op de plantages... Zeg maar, toch nog verplicht werden om tien jaar lang door te werken. Dus hè, wanneer was het echt afgeschaft? Wanneer, ja, precies. Dus, uh, officieel was het getekend, maar daar hield het dan mee op. Precies, rest, daar hield het, was het dan mee op. Veranderd. Ja, er ja, was er eigenlijk <laughs> ja. weinig veranderd inderdaad. Ja, dus, ja. Uh, uh, Birth of a New Age uh, uh, op het Eurofistische Songfestival uitgezonden...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 En uh, hij voegt eraan toe dat uh, hij hiermee een gebaar wil geven. Om te zekeren dat de strijdkrachten uh, deze, deze uh, situaties niet meer zou um, uitvoeren. Dus uh, het is niet meer strafbaar in Amerika, in het leger, om homoseksueel te zijn. Super. Dus.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 Ijdele hoop misschien. Ja, ja, er waren niet voor heel veel demonstraties in, uh, in Georgië... Uh, tegen wat genoemd werd de, de Ruslandwet, die eraan gaat ja. te komen. En dit is een van de uitvloe, in, in, ja, uitvloeisels die daaruit voortkomen. Ja. Sluiten we toch af, ook op het, uh, zeg maar de dag van, van Ketty Kotti... Uh, met het nieuws dat um, op Bonaire, uh, zeg maar uh, 22 juni... de tweede Pride inmiddels is georganiseerd. En uh, succesvol is verlopen...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 Lost. I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass In a trap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 She run, remember all the things You are you up? Ja, en dat was uh, Wendy Moore. That's not you. Nou ja, that's, that's, that's wel you, uh, Wendy Moore. Want we hebben <laughs> je op dit moment aan de telefoon, toch? <laughs> ah, ja. ja, daar ben je, daar ben je wel. <laughs> that's you. Ja, hey, hallo. Jeetje, hoe lang is dat geleden, Wendy, dit de deze Pride-version? Wow, uh, na na COVID. Dus dat was...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 Ja, ik ken eigenlijk al die straat namelijk niet. Maar je kan gewoon over het kerkplein. plein. En, en, kerkplein. Ja, en dan kerk. alle strandjes. En dan zie je de kerk. Ja, precies. Het staat, achter de friet. Precies. Achter de friet. Het staat, achter de friet, inderdaad. Het staat aan het kerkplein bij de kerkstraat. Je, eigenlijk precies. is het die kerk, hè? want er is ook nog een andere kerk. Maar het gaat hier hm. om de protestantse kerk. Ja. ja. Zeg, wat kosten de kaartjes eigenlijk en hoe kun je reserveren? Ja, ze zijn 17,50. En je, je kan ze online kopen. We hebben ook trouwens... Um,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 Hebben we dat nog ja, gezegd? Ja, ja. Ja? Van, oh, dat van, heb ik gemist. Van drie tot vijf. Van drie tot vijf. Ja, Oké. Okay. Dan, dan blijven we op, ja. ja. <laughs> op zondag 28 juni. Ja, dat met, had ik begrepen. Ik ja, ja, niet eerder. Ja, met uh, Wendy Moore. <laughs> met Wendy Moore en Friends. Hè, dat oh ja. is het wel. Ja. Wendy, tot slot, wil je de bezoekers nog iets meegeven of vragen bij jouw concert? Of uh, heb je iets in ja. gedachten?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 Die, hebben we net Die is uh, verdwenen, denk ik. <laughs> Heb je weer weggekomen? Oh, Oké, okay. ik denk dat het goed, Dat komt <laughs> straks wel. <op. laughs> ja. misschien, misschien ben ik nu wat, wat meer blikkerig uh, te horen. Dit was uh, Taylor Swift met uh, Seven. Uh, ja, zometeen het uh, tweede uur van uh, Rainbow Radio. Wat uh, in de, de laatste vorm, ja. uh, om het zo maar te zeggen. Uh, wat gaan we straks doen? Gaan we gaan uh, het hebben over... De, plo de plopkap is, uh, is weer terecht, in ieder geval. Het is een Dank u wel, allemaal. Dus, uh. Zo meteen hebben we natuurlijk Jan de kleur. Jan, kun je al een klein stukje tip van de sluier oplichten? Uh, ja, dat kan. Het gaat over uh, uh, de letterlijke betekenis van het woord pride. En uh, ah. hoe we dat, uh, ja, wat je daarin hebt en hoe je dat kan interpreteren. Okay. Lekker vaag.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 Volgende, nou nee, niet volgende maand. Deze maand. Deze, Deze maand. maand, ja. ja. ja. De 30e juli. Ja. ja. En daar, daar steken we natuurlijk gelijk ook even een beetje van bal. zeg maar, hoe dan die, die zaterdag of die maandag eruit komt te zien. Ja. En, uh, wij roepen natuurlijk iedereen weer op om langs te komen voor Pride to the Beach. Uh, we hebben dit jaar beter weer besteld dan vorig jaar.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 Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine. Every week, what a time and decline. God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella silly. Never want the niggas testing my. life Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a tornado In, my In my city. In the basement. In the basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. Whiskey. whiskey. We surviving. All the red coat kisses. Sweet redemption passing time.